Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Islot Thomassen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn gisteravond en vannacht 13 mensen aangehouden... voor onder meer brandstichting en het gooien van zwaar vuurwerk. De meeste zijn tussen 13 en 21 jaar. Een man van 42 werd aangehouden omdat hij zwaar vuurwerk afstak...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 Het weer in de loop van de middag op steeds meer plaatsen droog. Er staat vrij veel wind en het is een graad of 10. Morgen eerst regen, later alleen nog een bui en ook dan een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready.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 in 1927 werd hun dochter Louise geboren. Lou Bandi. U hoort hem nu met een, een plaatje, een opname 1982. Lou Bandi met kraai en papegaai. De bomen een zonnekabaien, jong papa ga je met zijn veer zo fraai. Was verliert dus het lieve dat leek, wat zaaien. je of meer tijd. Geef het niet de verder, kon, je wat erbij. Papa, mama, een dochtertje kruim, Want tochter lief was voor lief op meneer papa gay. streng, die man mag jij niet kussen. En moeder klein beweert een ondertussen. En klein mag die lieve bij je papa gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien. Krijen naar de haaien, dat is nu eenmaal zo Natuurlijk hartje van zo'n papagai Daar komt er met dievige dochtertje kraai Hij vloog dat nest in de groep van de zompegebij Na papapagai Papai, ik wil komen en kraai is mijn keus Papa, was ben jij, het dat vind je niet heus M'n zo'n heb ik nooit een zo'n krasende kraai Al sta je jaar nog zo in lichte laaien Laat jij die een vergruim rustig naaien En graaien mag je even bij een papagai gaan zaaien Dan ga je naar verhaaien, dan ga je naar verhaaien En graaien mag je even bij een papagai gaan zaaien Dan ga je naar verhaaien, dat is geen eenmaal zo. Al werden die drie door een ouders bewaakt, Toch werd je verkruijt tot de vrije geschaakt, Zo wat het bijzondere paren al kan dat geraakt, Was bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager tussen zijn prooi, Ook hij vond die papagai toch wat zo mooi, Hij ging hem en nam onze bruik, Toch in een kooi. En zo moest je verkruijt de slot te leren, Daar zaten ze nu met de gebakken peren. Daar zijn, daar zijn en daar zo. Yeah. <laughs>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 Wijmoedig klinkt een lied van stil verdriet. Ave Maria, Ave Maria, La mamma.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 Van kinderen met zigeunerbloed bloed, zij staan nu allen om haar heen. La mama, laat hen nu al.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 ik denk van nou dan nemen we een ander plaatje van uh, een leentje van Capelle. U hoort er nu met flip de fluiter. Flip de fluiten flex, flink flinke flip de flinke fl fl flip de Fluiter, flink flip de Fluiter, flip de fl flip de flink flip de fl cocoor, flip de flink flip de flip de flink flink en flop een roll als het. Flip met die plek flight niet. Flip, de fluit, de fluit, klink flip de fluit. klink flight klink flip de fluit, flip.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 Het je zoen je door het alfabetje, begin A en eindig met Z. Toen de dag van het huwelijk kwam, hij zijn bruid in de armen nam En een extra portie zoen verzocht Sprak hij allerliefste bruid, leef je zoenkuts toch eens uit het Kost je zeker toch niks ingekocht Zeg oh Johanna, jouw kus is manna, Maar waarom ben je er toch zo zuinig mee?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 zegt een verliefde man A, ah, dan hoort hij toch ook gaarne B en C. Wat beletjes zoen je door het alfabetje? Begin A en eindig met Z.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 Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude stuit. Met kakkerlakken in de midscheeps, en rattenesten in het vooruit. Toen hadden we een kleine jongen, als ketelbink bij ons aan boord.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 een hoedje het grootste kabaal wie draagt als een schoolkind haar roken wie zwemt globaal zomaar over het kanaal wie bokst glad van de sokken wie spiegelt zich trots nog in iedere ruik wie krijgt je desmiddags de dansing niet uit wie vergeet in de hutspot de ui en de peen dat doet er je moeder je moeder Alleen. Wie leeft nog alleen voor de jol en de pret? Wie kijkt er niet meer op een glaasie? Wie danst nog de charles charleston s'nachts in haar bed? T Liefst boven op vader de Wie is voor geen tentie of te niet benauwd? Wie slaat af en toe zelfs de huisbaas nog oud?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 het schoonste is een moeder alleen. Dat de Holland een mooi lijntje is, beroemd om vele dingen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 De kale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrije seks. De eerste man op de maan.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 Temp.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 Simpalshes, orchidee, orchidee, ze zwerft overal met me mee, orchidee. Deze zeeman bracht hem mee uit het binnenland van Oerukwee. Maar de kapitein zee zeer verstoord. Ik wil geen vrouwen bij mijn heid aan boord. Verstop er maar in de kajuit. Marimonke mot, die griet eruit. Orchidee! Hij Zussen overal met me mee, De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 Kleine simpacé, Arigidee, Arigidee, ze zwerft overal met me mee, Arigidee.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 dan stuur je allemaal fijne dagen en